Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Blok van Wonen houdt vast aan zijn plan voor een verhuurdersheffing... ondanks de kritiek van woningcorporaties. Die zeggen door de heffing in financiële problemen te komen... en hebben bouwprojecten al stilgelegd. Blok vindt die reactie sterk overdreven. Hij zegt dat hij hoe dan ook 2 miljard gaat bezuinigen. Alle studenten die hun langstudeerboete al hadden betaald... hebben het geld teruggestort gekregen, heeft minister Bussemaker gezegd. De omstreden maatregel die op 1 september inging... werd door het nieuwe kabinet vrij snel teruggedraaid. Maar op dat moment hadden naar schatting zo'n 40.000 studenten... de boete al geheel of gedeeltelijk betaald. Een vermoedelijke serie aanrander is in Dordrecht in de val gelopen door een lokagenten. De man van 36 werd op heterdaad betrapt. De lokagenten was ingezet na drie meldingen van aanranding. De politie vermoedt dat de man nog meer slachtoffers heeft gemaakt. De meeste uitgeprocedeerde asielzoekers in het tentenkamp in Amsterdam willen morgen vertrekken. Ze willen de ontruiming vrijdag niet afwachten. Een groepje van zo'n tien asielzoekers wil wel blijven tot vrijdag. Ze roepen burgers die solidariteit willen betuigen op om getuige te zijn van de ontruiming. Wikileaks oprichter Assange heeft een chronische longziekte die elk moment kan verslechteren, heeft de ambassadeur van Ecuador in Londen gezegd. Vorige maand vroeg Ecuador de Britse regering al om hem toegang te geven tot een ziekenhuis als dat nodig is. Maar de Britse autoriteiten zeggen dat Assange wordt gearresteerd zodra hij de ambassade verlaat. In New York is afgelopen maandag voor het eerst sinds mensenheugenis niemand doodgeslagen of vermoord. De dus stad is de laatste jaren gestaag veiliger geworden. Dit jaar zijn er tot nu toe 366 moorden gepleegd. Meer dan 20% minder dan vorig jaar. Het ergste was de situatie in 1990 toen er in New York ruim 2200 moorden werden geregistreerd. Het weer wisselen bewolkt, vooral in de kustgebieden kans op een bui. Het koelt af naar een paar graden boven het vriespunt. Morgen bewolkt, ook af en toe zon. Het wordt dan zo'n 6 graden. Dit was het NOS Short. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu, TapTapie.